7 uur, het NOS-journaal, Lissalot Thomasen. Koeplegers Mali willen macht afstaan. Harde kritiek VN-chef op Syrië en Kamervragen over dossierschutter Alfen.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 De wisselingen worden door analisten gezien als de grootste machtsverschuiving binnen het leger in de laatste jaren. Hadi werd vorig jaar tot president gekozen onder voorwaarde dat hij onder meer het leger zou hervormen. De voormalige rechterhand van de Egyptische oud-president Mubarak wil president van het land worden. Omar, Omar Suleiman heeft zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgende maand.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 Met de ondertekening is de wet nu officieel van kracht. Deze week nam het Surinaamse parlement de amnestiewet aan... waarmee verdachten van de decembermoorden in 1982 amnestie kunnen krijgen. Eén van die verdachten is president Boutersen. De voorstemmers gaan ervan uit dat er met de wet een einde komt... aan het strafproces over de decembermoorden.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 Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 7 april. Stille zaterdag. Op deze stille zaterdag zal het niet stil zijn op de radio. Want onze nieuwsverhalen gaan vandaag over de crash van het Amerikaanse vliegtuig in een woonwijk. Over het verdwijnen van belangrijke informatie in de zaak van Tristan van der Vlis, de schutter van Alphen aan de Rijn. Over de militairen in Mali die de macht weer willen teruggeven aan een burgerregering, Almelo dat zich opmaakt voor een historische gebeurtenis... namelijk het spelen van een bekerfinale. En ook over taalpuristen die het woord 'ai' te Engels vinden... voor een Nederlands filmmuseum. En we hebben het over veranderingen bij de autodealers. Tot half negen is dit het NOS Radio 1 Journaal. De markt voor personenauto's staat alweer een tijdje onder druk. Klein en zuinig, dat verkoopt wel lekker, maar weer minder dan vorig jaar. En ook de zakelijke markt doet het minder. Dus verdienen de dealers nog maar weinig per verkochte auto. Het blijkt allemaal uit recent onderzoek van het economisch bureau van ING. Ze hebben ook nog een advies. Ze zeggen de autobedrijven moeten veranderen. De vraag is dan weer hoe. Erik Tak is voorzitter van de Auto Dealers. Goedemorgen, meneer Tak. Goedemorgen. Is het alleen de crisis of hebben de dealers ook last van de verkoop via bijvoorbeeld internet? De dealers hebben last van een dalende markt in totaliteit, ook alle verkoopkanalen. De eerste drie maanden zijn de verkooppredstrijd van 7,5% lager dan vorig jaar. Uh, belangrijk is wel te weten dat wij dit uh, hebben voorspeld aan onze leden. Dus onze leden hebben ze de... wisten wat er te wachten stond. Ja, uh, voor het hele jaar verwachten wij ze 15% lager maakt. Uh, de leden hebben dat uh, ingeschat en hebben zich ook uh, kunnen voorbereiden. Ja. Nou ja, je kan het inschatten, je kan je op voorbereiden, komt het nog hard aan. En dan blijft de vraag van, uh, ook al zie je de bui hangen, hoe gaan de dealers weer geld verdienen? Uh, uiteraard de twee bekende manieren, het verlagen van kosten en het verhogen van omzet. Uh, de kosten zitten vooral in de uh, uh, verkoopkosten per verkochte auto. Uh, dat is lastig, want uh, dan uh, moet je praten over huisvestiekosten, over voorraadkosten, demokosten. Op nee. lange termijn adviseren wij onze leden om uh, minder showrooms te hebben. Dus je zult straks uh, in de toekomst minder showrooms hebben waar je auto's kunt kopen. Maar die showrooms zijn er wel groter en uitgebreider. Oftewel, er komen eigenlijk minder dealers met showrooms. Uh, je, je gaat minder uh, AP's kijken of auto's kijken. Uh, ja, ik zou bijna zeggen, meer auto's kijken, want als je op minder uh, vestigingen de, de auto's kunt demonstreren, dan kun je ook meer laten zien en meer merkbeleving tonen. Ja, maar dat betekent wel gewoon dat er minder dealers komen. Er komen minder showrooms, maar het aantal uh, af de salespunt, de werkplaats, blijft gelijk en daar zal het aantal uh, leden van ons gelijk blijven. Ja, en in die werkplaats moet je daar niet gewoon je geld verdienen? Uiteraard, de, de werkplaats en de gebruikte auto's zijn manieren om meer geld te verdienen. Dan zullen dealers ook ook op gaan investeren en gaan sorteren. Ja, en dat betekent dus dat er meer werkplaatsen komen of dat er meer reparaties uh, gepleegd kunnen worden? Hoe moet ik dat voor me zien? Uh, nee, de, de taalmaat blijft hetzelfde. Uh, je kunt niet uh, meer gaan repareren. Uh, de auto's hebben bepaald onderhoud nodig en uh, wij gaan daarop concentreren. Wij gaan proberen om de, uh, de klanten langer vasthouden in onze werkplaatsen. Klanten langer vasthouden in de werkplaatsen. Gaat u trager de auto repareren? Nee. <laughs> Wat bedoelt u nou? Misschien wel je sneller. Nee, normaal zie je dat de klanten bij de merk die van vier jaar tot zes jaar blijven. Ja. En daarna gaan ze naar andere, andere uh, werkplaatsen. Uh, wij gaan proberen door de, uh, de klanten langer vasthouden, door proactief hun in te beraden voor onderhoud. En daardoor is zeg maar de band tussen de klant en de dealer langer vasthouden. houden. Ja, u, gewoon de klanten moeten tevredener zijn en langer blijven komen. Dat is het hem eigenlijk. Juist. Maar goed, dat is de uh, ene kant van het verhaal. Dat zijn de dealers. Maar ja, er zijn nu ook allerlei bestaande vakgarages... die voor allerlei automerken, uh, ja, waar je daarvoor terecht kunt... Wat moeten die bedrijven gaan doen? Uh, het zal voor die bedrijven wat moeilijker worden... als je ziet de voorgaande techniek in de auto's. Uh, pak hybride, pak elektrische auto's. De dealers moeten daar jaarlijks veel voor investeren... in opleidingen en uh, gereedschap. Uh, als je een vrachtwagen bent, moet je voor allerlei merken gaan investeren en dat zal steeds moeilijker worden. Dus het zal voor hun lastig worden om bij te blijven met de moderne techniek. Ja, terwijl je juist zou zeggen, uh, daar ligt een beetje de toekomst, dat zijn de knutselaars. En uh, we blijven misschien wel langer in onze auto's rijden, want uh, we houden de hand op de knip. Uh, klopt, uh, de, de, de consument op dit moment is een beetje terughoudend met de aanschaf van auto's en ook met de reparatie. En nogmaals, de techniek gaat zeer snel vooruit. En ik denk dat je als consument erbij gebaat bent om de ja, correcte opleiding en correcte apparatuur te laten gebruiken voor je auto. Ja, goed. Er gaat een hoop veranderen. Zoveel is wel duidelijk, Top. meneer Tak. Ja. Dank u wel. Erik Tak was dat, de voorzitter van de BOVAG Dealers. Graag gedaan. Met een daverende knal stortte gisteren een F-18 straaljager neer in een woonwijk van de stad Virginia Beach in de, in de Amerikaanse staat Virginia. Bij het ongeluk zijn geen doden gevallen, maar wel zijn op de grond vijf mensen gewond geraakt. Ook de twee piloten moesten in het ziekenhuis worden behandeld. De bewoners van het zwaarst getroffen appartement waren, gelukkig kan ik bijna zeggen, niet thuis. was in. Hij kwam in, zoals hij in het land ging. En hij was kinda. A slight angle, ever so slightly, and it, and it just looked basically like he dropped out of the sky. Pretty much. The front end of the plane started going down and then... Daniel Kavanaugh was getuige hoe het vliegtuig neerkwam. Het vloog heel laag, het maakte een vreemde bocht. En toen leek het wel of het zo uit de lucht kwam vallen. En vervolgens een enorme zwarte rookwolk. Boom! Huge black cloud of smoke. Hij zag dat de twee piloten hun schietstoel gebruikten. En ik zag de the two guys. Out. Het vliegtuig kwam neer op een woonwijkje. Kevinor zag mensen naar buiten rennen. Een man lag op de grond, bebloed. There was out of the apartment There was Vrijwel meteen na het ongeluk was het lokale tv-station Channel 3 ter plekke. De grootste zorg was hoeveel slachtoffers er op de grond waren gevallen. Eerst was daar wat verwarring over... maar al gauw kon een arts van het plaatselijk ziekenhuis melden... dat er niemand om het leven was gekomen. Vier mensen zijn naar de eerste hulp gebracht. Twee die de zwarte rook hadden ingeademd... één agent en één persoon die onwel was geworden. Het vliegtuig had vlak voor het neerstorten brandstof geloosd... maar er was nog genoeg om een flinke brand te veroorzaken... Met dikke giftige rookwolken. De buurt wordt gewaarschuwd ramen en deuren dicht te houden. En ook de cameraploeg moet verderop gaan staan, wegens de giftige rookwolken. Mike Mather en Crew uh, were moved back from the apartment building is because they talked about. The air quality, there's some concern there because of the carbon fibers that have been admitted because of that mixture of the flames and the jet fuel. And they did caution that if inhaled, that could cause some health problems. So people in the surrounding areas, the, the fire department officials have been advising to keep your windows closed, try to stay indoors. Wonder boven wonder hebben de piloten het er levend vanaf gebracht. Pat Kavanaugh zat in zijn woonkamer toen hij drie harde knallen hoorde. Hij rende naar buiten en zag een piloot op de grond liggen... met zijn parachute vastgehaakt aan het huis. Hij zat nog ingesnoerd in zijn stoel. And, uh, I didn't know the plane hit the met een stel buren bracht Kavanaugh de piloot in veiligheid. Die verontschuldigde zich dat hij het appartementengebouw had geraakt. He very much for our complex. And I told him... Don't worry about it, everything's be fine. Let's just get you out of here. Get you to safety. Straaljager had technische problemen. Zo heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie bekendgemaakt. De bijdrage was van onze buitenlandredacteur Aleid Steenman. Straks zijn ze echt of zijn ze vals? De omstreden Etsen van Anton Heiboer. U kunt het vanaf vandaag zelf gaan checken. Verkeersinformatie: werkzaamheden op de A7 richting Zaandam. De weg is dicht tussen Avenhoorn en Permanent Noord. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het Nederlands Davis-cup-team heeft in Amsterdam een 2-0-voorsprong genomen tegen Roemenië. De eerste wedstrijd werd door Thomas Schorel, eenvoudig gewonnen van Petru Lankun lankanu Robin Haase had het iets moeilijker tegen André Dejescu, maar won uiteindelijk relatief simpel in drie sets. Teamcaptain Jan Siemenink is desondanks opgelucht dat het allemaal goed is gegaan. Er is al veel over gezegd en geschreven, natuurlijk over dit uh, Roemeense team. En uh, je hebt eigenlijk alleen maar te verliezen en winnen is, uh, is heel normaal. En het moest vooral op dag één dan uh, gebeuren. Tegen deze twee uh, Roemenen. Nou, en en de jongens hebben het goed gedaan. We wonnen allebei in, in drie sets. Dus er werd geen set verloren. Nou, en dat is precies ook uh, wat nodig is: niet veel energie verspeeld. En, uh, en een 2-0 voorsprong, ja, daar kan, ja, kan je als captain tevreden over zijn. Roemenië speelt tegen Oranje met een sterk verzwakt team. Belangrijkste spelers zegt af. Vandaag staat het dubbel op het programma. En ook daar verwacht Siemering geen grote problemen. De dubbel willen we natuurlijk ook winnen. Elke wedstrijd die je speelt moet gewonnen worden. Tenminste, zo, zo sta ik er altijd in. En ik hoop ook dat we die dubbel heel goed gaan spelen. En uh, ja, normaal gesproken, als het niveau van, van de trainingen van deze week ge, gehaald wordt, dan zie ik dat wel met veel vertrouwen tegemoet. Als Nederland vandaag, of misschien pas morgen, nog een punt pakt, dan doet het mee aan de playoffs. Dan kan ons land terugkeren in de wereldgroep. De ambities van Siemerink die zijn duidelijk. We willen in de wereldgroep spelen. In het op het hoogste niveau acteren tegen de beste tennissers van de wereld. En daar, uh, daar willen wij in meedoen. Nou, Roemenië is daarin een, een orde die genomen moet worden. En uh, nou ja, mocht het in het dubbelspel goed gaan. We praten nu natuurlijk alweer een beetje vooruit. Ik moet eerst nog aan, aan het dubbel denken. En misschien moeten we nog op zondag. Uh, in de single aantreden. Maar ja, als dat uiteindelijk goed gaat, dan hebben we een play-off. En dan speel je dus een, een wedstrijd om in de wereldgroep te komen. En daarin tref je wel ook uh, hele sterke landen natuurlijk. Dus dat is, uh, dat is ook geen makkie. In de dubbel vandaag voor Nederland spelen waarschijnlijk Igor Seisling en Jean-Julien Roger. En dan Burma. De Burmeese regering is een stap verder op weg naar vrede met de Karen. Het Karen Karen-volk vecht al sinds 1948, toen de Britten vertrokken uit Burma... voor zelfbestuur in het oosten en in het zuidoosten van het land. Er is een 13-puntenplan overeengekomen. En dat moet een eerder afgesproken staakt het vuren bestendigen. Correspondent Michel Maas aan de lijn. Michel, in januari werd al tot die wapenstilstand besloten. Is het eigenlijk sindsdien in het gebied rustig gebleven? Ja, dat kun je zonder meer zeggen. Het was al een beetje rustig daarvoor, maar dat was meer een gewapende vrede, een gespannen rust. Maar die spanning die is nu een beetje weggeëpt. Wegge en uh, op dit moment waren ze echt wel toe aan het tekenen van deze overeenkomst. Ja, we, ik had het over een 13-puntenplan, dan hoef je niet alle 13 te, te noemen. Maar wat zijn de belangrijkste? Nou, het belangrijkste is dat het wantrouwen moet worden weggenomen. Dan, want uh, ze hebben daar tientallen jaren, hebben de, uh, lokale, heeft de lokale bevolking te lijden gehad... van misdaden door die militairen, er, er was intimidatie uh, tot... Eigenlijk uh, een paar maanden geleden werden mensen mishandeld... en uit hun dorpen weggejaagd. En dat moet ophouden, dat is nu opgehouden. En nu moeten die uh, legers die moeten zich terugtrekken in hun kazernes. Die moeten weg uit het straatbeeld. En, en mensen moeten weer het gevoel krijgen dat ze een normaal leven kunnen leiden. En verder zijn er ook afspraken gemaakt voor de terugkeer van tienduizenden vluchtelingen... waarvan er een heleboel wonen aan de andere kant van de grens in Thailand die moeten terug naar het gebied, die moeten huizen krijgen... die moeten weer land krijgen om te bewerken. En daar zijn de eerste afspraken nu over gemaakt. Ja, de Karen is een van de minderheden, heb ik begrepen, in Burma. Uh, betekent dat dat de regering nu ook gewoon... met andere minderheidsgroepen in gesprek gaat? Ja, ze zijn met een hoop minderheden in gesprek. Er zijn er al uh, gesprekken nu met twaalf etnische minderheden. Er is net afgelopen dinsdag nog een uh, staakt het vuren uh, afgesproken... met de Arakan-minderheid... En uh, dat, ja, het ziet er naar uit dat de regering... die heeft twee onderhandelingsteams uh, op pad gestuurd... dat die uh, meer van dit soort uh, verdragen zullen gaan sluiten. Maar dat wil nog niet zeggen dat het echt overal in orde is nu. Want vooral in het noorden, in het Kachin-gebied, daar werden... Tot vlak voor de verkiezingen van vorige week werden daar zware gevechten gemeld. En het is daar nog lang niet rustig. De verkiezingen gingen daar ook niet door. En uh, het ziet er daarnaar uit dat het toch nog wel heel wat langer gaat duren... voordat er sprake kan zijn van een uh, vredesovereenkomst. En maakt het dan wat uit dat Aung San Suu Kyi, hè, die vorige week met toch een behoorlijke meerderheid... bij die tussentijdse verkiezingen is gekozen, in het parlement zit? Nou, volgens de, de, de Karen in ieder geval maakt het een heleboel uit. Die verwachten ontzettend veel van haar. Ze gaan ook volgende week met haar overleggen. Uh, ze sturen een delegatie naar haar toe. En uh, hopen dat zij inderdaad in het parlement een, een verschil gaat maken. En uh, ja, op papier is ze natuurlijk alleen maar de lijster... van een kleine oppositiefractie. Maar in de praktijk is ze natuurlijk veel meer. Ze is ontzettend gezaghebbend. En er wordt naar haar geluisterd. Alleen, ja, we moeten nog even afwachten... Uh, hoe ver haar invloed gaat reiken in dat parlement. Michel, dankjewel. Michel Maas was dat. Het is bijna tien minuten voor half acht. De spanning stijgt in Almelo. Want morgen staat Heracles, Tom zegt dat ik het zo moet uitspreken... in de bekerfinale tegen PSV. Bussen vol met fans gaan naar de Kuip. En Almelo lijkt wel met niets anders bezig te zijn dan met voetbal. En dus is Jeroen de Jager uh, ook in Almelo bij de bakker. Jeroen, hebben we je muis naartoe gestuurd? Want ja, uh, bakkers, taartjes, altijd uh, goed voor ludieke acties. Wat is er bedacht? Ja. Dat natuurlijk, en de, en de bakker is wakker, hè? want vind maar eens iemand om 7 uur soms. De bakker dat, is uh, wakker, oké. Okay. Die al helemaal fris is, en ook nog eens, eens uh, vervend uh, Heracles fan is toch, uh, Jan, deed het. Ja, daar ben ik inderdaad. Ik uh, ben al 46, maar ik ga denk ik al een jaar of 40 naar de voetbal. Dus de bekerstunt tegen Ajax in 74, dat daarvan wonnen, daar was ik al bij. Ongelooflijk. Um... Ja, je bent er druk mee bezig. Ook hier in de bakkerij natuurlijk. Uh, we hebben hier, wat hebben we hier? Petit fours staan? Ja, uh, dat zijn de Heracles Petit Fours. Die gaan naar het theaterhotel. Dan gaan de vips gaan daar weg morgen. Die krijgen allemaal in de bus een petit voertje. Nou, en uh, in de winkel worden het ook verkocht. En ook gewoon taarten en dat soort dingen. En die zien eruit? Natuurlijk wit-zwart. zwart-wit uh, zwart kapsel met een zwarte laag van chocolade. Met uh, dropchocolade, daarna een crème en een, een uh, logo van Heracles erop. Heerst de bekerkoorts hier in uh, Omelo? Ja, enorm. Iedereen die is je spreekt, uh, je hebt ergens over en het gaat al snel naar de voetbal toe van. In welke bus zit jij of uh, hoe ga jij? Want hoeveel bussen gaan er eigenlijk? Ja, rond de 300 wordt er gezegd. Uh, wilde bussen, uh, ja, eigenlijk iedereen gaat en heel veel met Herakles samen. Families, iedereen gaat mee. Want jij gaat ook met de, met de familie? Ja, met de familie. Ik heb zelf direct... Oh, de, daar komt even een karretje langs met brood weer. Uh, nee, op donderdag, donderdagavond hadden ze de, finale, of de halve finale van AZ gewonnen. Nou, vrijdagmorgen om kwart voor acht had ik al een bus gehuur, geboekt. En uh, via Heracles, morgens om negen uur de kaarten besteld. En we gaan morgen vroeg uh, met 62 man gaan we vanaf de bakkerij gaan we hier weg. 18.000 mensen die daar naartoe gaan naar het Feyenoordstadion morgen. Ja. Uh, uh, fanshop die is vandaag extra geopend, uh, er zijn speciale blikjes bieren die hier uh, met, het, met het logo denk ik van, uh, van Heracles verkocht worden. Uh, Patrick Pol, supporter ook. Je hebt het grootste spandoek morgen, dat gaan we zien. Nou, het grootste spandoek heb ik niet, maar ik denk wel het op. na grootste spandoek. Wat staat erop? Uh, met de Paulet in de paal gaat Herakles met de beker aan de haal. En Paulet is? Dat is mijn geuzenaam, die heb ik uh, gekregen in 2005. Toen ik tijdens de hulde ging in het Marktplein drie, vier uur lang boven in de zat om mijn favoriete clubje en de spelers toe te juichen en de mensenmassa te overzien. En hoe maar groot dan... is dat spandoek dan? Dat spandoek is 11,5 meter lang en 1,20 meter hoog ongeveer. Kijk, en wat heb je hier in je hand? Dat is het shirtje, het beker, het finale shirtje zeg maar. Dit is toch niet waar ze in spelen? Nee, nee, nee, nee. nee. dit is gewoon voor de, voor de, supporters, voor de supporters zeg maar. Voor de ja. Juist, bekerfinale 2012. En wat staat er dan? Paupers on Tour. Uh, Poppers on Tour. zijn. Paupers. Paupers. Paup paupers. Ja, ja dat, dat zijn een zijn... Arme lieden. Hè? Ja, klopt. Omelo is ook van, uh, OCR is, uh, niet een van de racensteden van Nederland. Dus vandaar ook de geuzennamen Paupers. Paupers. Ja. Waarom gaat Heracles morgen, wat zal ik vragen, winnen of verliezen? Ja, ze gaan sowieso winnen. Dat ben en waarom ik... winnen ze? Dat, waarom winnen ze? Omdat ze zeggen, van, uh, je bent zo dichtbij iets unieks. Uh, je uh, we hebben al heel iets unieks gedaan door die finale te halen. Maar het zal nog uh, een uh, kroon op alle werk zijn wat ze hier in Omelo doen. Dat uh, die finale ook gewonnen was, Dus uh, daarom winnen ze gewoon. En uh, ik denk dat het ook, uh, iedereen gunt het uh, heel Almelo wel Ook heel Nederland, behalve Eindhoven denk ik. Dat, gewoon, uh, ja, dat iedereen uh, Herakles wel een hard warm, warm hart toe draagt. En wat gebeurt er hier in Almelo mocht Herakles winnen? Ja, dat wordt één gekke dolle bende. Dat wordt uh, één groot feest. Maandag is dan aan de huldiging om 6 uur. En uh, ja, daar wordt één ingehoord uh, kokende mensen, maar ze waren helemaal uit hun dak gegaan. Want dat is lang geleden. 2005 was dan uh, de wedstrijd... Dat was voor de Jupiler League. Toen ze hebben gepromoveerd 100. in de Eredivisie. Maar een echt kampioenschap? Uh, dat is van 1942. Dat is al heel lang. 41. Dat is al heel lang geleden. De club is van 1903. Ja, dat klopt. Twee keer landskampioen en verder nog nooit iets gewonnen. Dus in de ja. laatste jaren niet. Nu niet in de Eredivisie. En dat geeft aan hoe belangrijk deze wedstrijd is. Ja, als je nagaat nou gaat, 60.000 inwoners en er gaan 20.000 mensen meer naar de Kuip. Ja, dat is gigantisch. Dat, dat, dat leeft zo enorm, dat is, daar krijg ik veel van. Nou, morgen uh, is het zover vandaag. Is het al uitzwaaien, hè? straks om? Ja, uh, om uh, half twee gaat de bus weg. Oh, en, vertrekken vertrekkende spelers. Uh, vertrekkende spelers en uh, nou, dan loop ik er, er staan er al heel veel mensen langs de weg. En overal als je allemaal uitrijdt, zie je al spandoeken van bedrijven van uh, Heracles, Succes en uh, De Beker is voor ons. Alles. Dit ook. wordt een paasweekend. Ja, uh, het mooiste paasweekend sinds jaren. Niks thuis zitten, gewoon lekker op pad. Hey, heel veel succes morgen en bedankt. Ja, dank wel. Ja, dank je. Wij zingen uit volle borst voor onze trots uit Almelo. Een stroof uit het clublied Jeroen de Jager in Almelo. U hoort hem straks na acht uur nog een keer. Voor het eerst zijn ze vandaag te zien. De omstreden etsen van Anton Heiboer uit de jaren 50. Volgens sommigen zijn de etsen vervalsingen. Een tentoonstelling in Heino in Overijssel ging in februari niet door... omdat er twijfels waren over de echtheid. Maar nu is er toch een ruimte gevonden in Haarlem... waar de komende weekenden een kleine selectie is te zien. Onze verslaggever Matthijs van der Wiel ging alvast kijken. En dan hangen ze nu hier in een... Uh, wat is het eigenlijk voor gebouw? Het is een hijskranenfabriek uit 1914. Een fabriek die wel iets te maken heeft... Met Heiboer. Heiboer is hier zijn carrière begonnen als technisch tekenaar. is Bosma, eigenaar van het pand. Het is uw allereerste expositie. Allereerste, ja. Je zou kunnen zeggen een maagdelijke start. Maar misschien wel meteen ook besmet, want er zijn veel mensen in dat wereldje die twijfelen aan deze doeken. Daar heb ik echt absoluut lak aan, omdat het ontzettend mooi is om te zien. We zitten in Haarlem, het is een Haarlemse periode. En als je dat verhaal hoort, dat is prachtig om te kunnen laten zien. U denkt dan niet, nou als de rest het niet mot, waarom zou ik het dan wel doen? Nee, denk ik absoluut niet. Cousin Simon, eigenaar van de collectie. Waarom wilt u het zo graag exposeren? Nou, ik wil hebben dat de mensen het kunnen zien. Om zelf ook te beoordelen of... Uh... Nou ja, voor een leek is het natuurlijk lastig om te kijken of het echt is. Nou, zijn. als je kan kijken, een beetje kan kijken, zie je wel dat het echt is. Ja. Want het is niet naar te maken. Ja, zeg dan eens, waar moet ik op letten? Nou, het handschrift. En de uh, stilistische figuren die erin zitten. Dat is het oorsprong van Heiboer. En dat is helemaal Heiboer. En door die hoeveelheid, ja, doordat uh, ze denken dat het vals is... heb je een hoop tegenwerking. Maar het is niet vals, hoor. Ik kan het niet beoordelen als achterloze bezoeker. Ja, maar je kan toch kijken... Je kan zien dat dat iets bijzonders is. Sommige zijn genummerd. Dan zie ik onderin staan één van twee of één van vijf. Hij heeft die, die ads meerdere keren gemaakt, ja. verschillend ingekleurd. Waar zijn dan die anderen? Dat ik... is een bewijs dat, uh, dat het een echte is. Die heb ik ook. Ja, dat is dan weer minder geloofwaardig. Nou ja, het dat is, is nog beter geweest als iemand anders dan de twee van vijf had. Ja, maar het is nou eenmaal niet. Ze zijn altijd 50 jaar opgeslagen gelegen. De kranten. Waar ze ingepakt waren, die waren ook uit die tijd. Heeft u die bewaard? Ja. Waarom hangt u die dan ook niet ja. op als bewijsstuk? Als je kan kijken, zie je dat het echt is. Maar dan maakt u zichzelf geloofwaardiger door. Ja, nou, dan komen ze maar naar mijn winkel. Ja. Kan ik de kranten laten zien, de rekeningen. Stickers achterop, zei u net. Ja, stickers van de gemeente Haarlem, van de contraprestatie. Moest je een schilderij inleveren, kreeg je geld. Die stickers zitten er nog op, zegt u. Maar ja, laat ze dan nou zien hier. Ja, ik moet een keus maken. Ik heb dat al... vinden mensen ook spannend, de echtheidskenmerken. Ja. Dan moet ik die ads ook achterstevoren laten zien. Waarom niet? Het moet mooi wezen en ze moeten me maar geloven. Nu wordt het nog onderzocht, de echtheid. Waarom wacht u daar niet gewoon op? Omdat ik de kans pak hè, van dit moment om het te laten zien. Het staat nu in de aandacht. En u denkt natuurlijk ook stiekem, nou, heibel rondom die collectie, dat levert publiciteit op. Dat is altijd goed, maakt niet uit hoe ze over je praten. Kijk, ik euh, heb hier een investering gedaan, een hele diepe... in een tijd waarin het best moeilijk is. Een beetje aandacht kan ik goed gebruiken. Ja, dus? Ja. <laughs> Ook al zeggen sommigen, dat meneer Simon hier naast u... dat het een charlatan is en een leugenaar. Ik kijk naar de mens. Ik ontmoet alleen maar rond enthousiasme en aardige mensen. En uh, daar voel ik me bij thuis. Als u een charlatan en een leugenaar noemt. Oh, nee, daar, daar trek ik me niks van aan. Wat ik allemaal al niet over meen heb gekregen. Waarom werken ze u zo tegen? Jaloezie. Gewoon pure jaloezie. En nu hangen ze hier, weggestopt, ergens achter in een industrieterrein. Google Maps kan het gebouw niet eens vinden. Dat is toch niet de droomplek voor wat u noemt een droomcollectie? Maar het is te zien en het is een mooie ruimte. En als je het echt wil zien, dan kom je. En dat zei koezijn Simon, de eigenaar van de collectie. Locatie is trouwens het VG Innovatietheater in Haarlem. Ze hebben ook een website voor het geval u het via Google Maps dus niet kan vinden. www.vgtheater.nl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 -journaal. De militairen in Mali dragen binnenkort de macht over aan een interim-president. Dat wordt de huidige parlementsvoorzitter. Staat in een verklaring van het leger en onderhandelaars van omringende landen. Als dat is gebeurd, moeten er binnen 14 dagen verkiezingen worden gehouden in Mali. Ook willen de koeplegers amnestie. VN-chef Ban Ki-moon wil dat het regime in Syrië meteen stopt... met het geweld tegen onschuldige burgers. staat in het vredesplan dat vn gezant Kofi Annan en Syrië hebben ondertekend. Uh, uh, Ban Ki-moon wijst erop dat Assad uh, Syrië heeft beloofd... geen zware wapens meer in te zetten in dichtbevolkte gebieden. De PVDA gaat kamervragen stellen over een verdwenen dossier van Tristan van der Vlis... die een jaar geleden in Alfa aan de Rijn zes mensen doodschoot. Uit een reconstructie van de NOS naar de omstandigheden waaronder van der Vlis een wapenvergunning kreeg... blijkt dat informatie over een psychiatrische behandeling uit het dossier is verdwenen. En de straaljager die in Virginia Beach is neergestort had technische problemen... heeft het Amerikaanse leger gezegd. Bij de crash van de F-18 op een seniorencomplex raakten gisteren voor zover bekend zeven mensen licht gewond... Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment is het op de meeste plaatsen bewolkt en verspreid over het land komen buien voor. De actuele temperatuur die loopt uiteen van 3 graden in het noordoosten tot 6 graden in het zuidwesten. Nou, vanochtend begint de bewolking vanuit het noorden wat te breken. Maar de kans op een bui blijft bestaan, en op veel plaatsen blijft het overigens ook nog gewoon bewolkt. Vanmiddag wordt het geleidelijk aan droger en breekt de voorzichtig aan de zon steeds vaker door. Uh, we zien dus een afwisseling van wolkenveld en af en toe wat zon. De middagtemperatuur die loopt uiteen van 7 graden in het noorden tot 9 à 10 graden in het zuiden. En daarbij staat de meest matige wind uit het noorden. Nou, morgen, eerste paasdag, dan is het wisselend bewolkt en blijft het overdag grotendeels droog.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 DNOs, het Radio 1 Journaal. Elke dag uren zonder stroom, elke dag in de rij voor benzine... en elke dag minder noodvoorraad voor de generator. Inwoners van Gaza zijn gewend aan tekorten... sinds de radicaal-islamitische Hamas de macht zes jaar geleden overnam... en Israël het gebied afgrendelde. Maar niet eerder was de energiecrisis zo langdurig en alomvattend. Zo registreerde ook onze correspondent Monique van Hoogstraten... op een benzinestation in Gaza. Mannen en jongens die lopen hier allemaal op straat, hebben de auto verlaten waar ze al uren in zitten te wachten. Hier wordt een auto met de hand vooruit geduwd in de rij, omdat de benzine helemaal op is. Het benzinesstation wordt bewaakt door politiemannen van Hamas. die niet alleen een wapen dragen, maar ook een stok. De wapenstok wordt makkelijk gebruikt om de auto's op te jagen. En als het niet bevalt, dan gebruiken ze de stok om op de auto te slaan. In een rustig straatje, buiten het zicht van de agenten... stappen we in de taxi van Abu Khaled. Dat is niet zijn echte naam, want hij durft alleen anoniem te praten. Hij vertelt dat hij onlangs is opgepakt. Samen met zo'n dertig andere chauffeurs... Hij zat drie dagen vast. Volgens Hamas hadden ze geruchten verspreid. Dat er heus wel benzine is, maar dat Hamas die achterhoudt voor zichzelf. En dat ze de mensen in opstand wilden brengen. Onzin, zegt hij. We zeggen alleen dat we benzine nodig hebben om ons werk te doen. Hij heeft de verklaring moeten tekenen dat hij voortaan zijn mond houdt. Iemand die weigert zijn mond te houden, is Khalil Abu Shamallah. Maar deze directeur van een Gazaanse mensenrechtenorganisatie... loopt ook wat minder risico op een willekeurige arrestatie. Hij neemt geen blad voor de mond. They are the main responsible for this crisis Because they are government, they collect money, they collect taxes. So, in what they do voor de people. Hamas is verantwoordelijk voor de crisis, zegt hij. Ze zijn de regering, ze halen de belasting op. Maar ze laten vervolgens de bevolking leiden. It's not the responsibility of the citizen to continue suffering. En waarom? Omdat ze geen zin hebben in importafspraken die ongunstig zijn voor hun eigen portemonnee. The Egyptian government and the Palestinian Authority that they are ready. To, uh, send for the Volgens hem blijkt maar weer dat Hamas ongeschikt is om Gaza te leiden. Het is geen regering met een beleid voor de burgers. Het is een beweging die mensen oppakt als ze ouw zeggen, als ze bij de dokter zijn. Je you, you cannot ask the patient not to say ah, not to to to express. Painful, uh, Jamala heeft overigens ook al moeten boeten voor zijn kritiek. Er loopt nu een onderzoek naar hem, hij wacht af. Al is het minder leidzaam dan de mensen die in de rij staan bij het benzinestation. De gedracht is inmiddels gevallen. Er staan hier honderden mensen te wachten om hun jerrycan te vullen met benzine... Rechts van me staan tientallen brommertjes die ook uh, benzine willen. En uh, links een rij die helemaal doorloopt het op de straat. Oh, ze krijgen net uh, te horen dat uh, benzine op is. Wordt nu allemaal naar huis gejaagd. Allemaal met lege jerrycans. Onverrichte zaken naar huis. Zo gaat het daar op de Gazastrook. Hamas heeft afgelopen week een deal gesloten... met een aantal islamitische landen om meer brandstof Gaza binnen te krijgen. Maar de effecten daarvan kunnen nog maanden... of, zo laat Monique weten, misschien zelfs wel jaren op zich laten wachten. Het is zes minuten over half acht. In de Jubilee League voetbal hebben we het dan over. Wordt het steeds spannender. Nog minder dan een maand voor de playoffs. En de belangrijkste wedstrijden die gisteravond werden gespeeld... neem ik even door met Jan Herman de Bruin... hoofdredacteur van het voetbalmagazine 11. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ik lees op nos.nl dat er een bezoekersrecord is gevestigd... bij de Jubilee League bij de wedstrijd van Willem II. Is dat bijzonder? Nou, het is vooral niet waar. Oh, het is vooral niet waar. Ja, ik, ik, ik, ik weet echt niet waar het van het uh, bericht vandaan komt. Ik ben zelf al bij wedstrijden geweest van de u waar er meer dan 13.000 toeschouwers waren. Dus uh, toen deed het alleen Irene. Dus misschien dat het een, uh, iets met een sponsor te maken heeft. dat in die paar jaar. Dat ah, dat de, de speculaire Spon sponsor is, dat ze het daarna genoemd hebben. De sponsor vindt het. Ja. Daar. Nou, hebben we het daar verder niet meer over. Nee, laten we het over. De... <laughs> Even over de clubs zelf hebben. FC Zwolle, laten we daarmee beginnen. Ja. Uh, stond uh, bovenaan. Vorig jaar kregen ze enorm last van bibber onder knieën. in de slotfase. Ja. Hoe gaat het nu? Ja, nu voor een stukje weer. Vorige week hebben ze ook weer verloren. Maar gisteravond met hangen en wurgen tegen de allerlaatste hebben ze met 1-0 gewonnen. Dus de voorsprong is 6 punten gebleven met nog vier wedstrijden te gaan. Dus ze zijn nog op steeds titelkoers. Ze hebben ook een heel, heel veel beter doelsaldo. Dus ze moeten nog 6, letterlijk in de laatste vier wedstrijden zes punten bij elkaar sprokkelen. En dan, dan zijn ze er. Maar het is wel heel opvallend dat voor de tweede... achter de volgende jaar, dat zit natuurlijk allemaal nu... in de hoofden van de spelers die dat van vorig jaar allemaal nog weten... is dat het gewoon heel moeizaam gaat. Maar gisteren hebben ze gewonnen. En dat is denk ik een hele belangrijke stap geweest. Ja, En de belangrijkste concurrenten, dat zijn Eindhoven en Sparta. Hè? Ja. Hebben die ook gewonnen? Eindhoven wel. Die hebben keurig, zijn keurig overeind gebleven in de Brabantse Duim bij de Bos En uh, hebben daar met 2-0 gewonnen. En die spelen volgende week... vrijdagavond spelen ze uit bij Zwolle. Dus dat is... Dat is een zes-punten-wedstrijd. Ja, dat is een wedstrijd waar dus Zwolle gewoon kampioen kan worden. Misschien zelfs al wel eerder, want aanstaande maandag is dat. Spelen ze het middel, tweede paasdag. Is er ook nog een heel volledig uh, competitieprogramma. Dus dan zou het virtueel ook al kunnen, maar uh, ik denk dat iedereen is wollen en in Eindhoven vooral uitkijkt naar volgende week vrijdag. Ja, en Eindhoven blijft toch al ondanks ja, het feit dat de trainer is vertrokken. Ja, nou ja, ze hebben natuurlijk met Erwin Koeman ook niet een, uh, niet een beginneling weer, weer erbij. Dus het is niet zo dat, dat ze opnieuw hebben moeten begonnen. Maar het is een ontzettend leuk, uh, leuk verhaal wat toch... Eindhoven is eigenlijk een van de allerkleinste clubs uit het betaald voetbal... dat hij het iedere keer weer zo goed doet. Daar zit het ontzettend goed in elkaar. Een compliment voor de oude trainer. En Erwin Koeman heeft dat blijkbaar gewoon heel erg goed opgepakt meteen. Ja, nou, dat, dat is dan, dan Eindhoven. Bij uh, een club in Tilburg dachten ze ook dat het heel snel uh, ja. weer gebeurd zou zijn... en dat ze heel snel terug zouden komen in de Eredivisie Willem II. Maar ja. dat lukt toch nog niet? Een teleurstelling. Ik denk dat Willem II vooraf gedacht had, dat iedereen in Tilburg vooraf gedacht had, dat ze met twee vingers in de neus kampioen zouden worden van de Super League en sowieso zouden terugkeren. Het, het kan nog. Hè? Drie jaar geleden gebeurde Ado Den Haag precies hetzelfde. Die degeneerde toen ook met een ploeg met, met zelfs een aantal sub-internationals erbij. Die zijn uiteindelijk, uh, eindigen in de in Super League op precies dezelfde plaats waar Willem 2 nu staat. Die staan zevende. Maar Adel won toen de nacompetitie en promoveren alsnog. Dus voor Willem 2 is er nog wel een kans. Ze hebben ook best een, een, een goed elftal, maar het seizoen. ...is een enorme teleurstelling. Ze hebben 19 punten minder dan Zwolle op dit moment. En dat zullen ze echt niet uh, verwachten Gisteren ook weer. In dat hele mooie volle stadion met die 13.000... <laughs> een komen record. Ja, precies. 1-0 voor en dan uh, snel naar 1-1. En dus toch weer niet winnen. Ook al is uh, zit dat dan een lastige tegenstander. Maar goed, ze staan nog op de ranglijst onder Willem II. Dus Nee, die hebben echt een heel teleurstellend seizoen. Maar ze kunnen het nog helemaal goed maken. Ja, want die na-competitie die longt natuurlijk. Ja. Longt die na-competitie trouwens ook nog voor Kohed? Want dat vraag ik, want uh, daar hebben ze ook de trainer op, uh, op straat gezet. Ja, ik denk het eigenlijk niet. Kohed staat, uh, staat elfde. Uh, gisteren hebben ze gewonnen. Uh, uit bij Almere City ook heel goed gespeeld. Almere staat ook niet zo geweldig hoog. Uh, maar, maar, maar misschien dat er nog een, om, uh, een omslagpunt is... Maar het aantal uh, punten achterstand. Staan. Ze staan bijvoorbeeld zes punten achter op Willem 2. En ook daarvoor is nog maar vier wedstrijden. Dus de, ik, ik, ik denk dat het seizoen voor hen uh, voorbij is. Het moet wel heel raar lopen, wil dat niet het geval zijn. Ja, en er kan trouwens niemand tegen raderen, hè? Want uh, er nee. wil niemand ook uit de topklasse nee. naar die uh, League nee, gaan dat promoveren. Is een enorm geluk voor, voor Emmen, wat later uh, staan, wat staat, want ook zes punten aftrek heeft dit, uh, dit seizoen door alle mogelijke financiële perikelen. Uh, dat is natuurlijk een club die al heel lang uh, bij. Uh, bij het betaald voetbal hoort. Ik geloof dat ze ergens in het midden van de tachtige jaren... toen op een gegeven moment uh, naar de eerste divisie gepromoveerd zijn. En die hebben nu ontzettend veel geluk dat, uh, dat niemand dat wil doen. Hè. Het grootste probleem is de, dat Sybilla League uh, op vrijdagavond speelt... En heel veel van die amateurclubs die, die dan uh, naar het betaald voetbal zouden moeten gaan... en ineens te maken krijgen met spelers die op vrijdag... in ieder geval op vrijdag niet kunnen werken omdat ze dan naar ver uit te strijden moeten. Dus iedereen laat het maar een beetje aan zich voorbij gaan en dat is de mazzel van hem. Ja, maar misschien ook wel weer de pech van die hele juppie -le League. Ja, het is, uh, aan de ene kant is het hartstikke leuk, aan de andere kant is het natuurlijk ontzettend gezond... Dat, dat de laatste weg valt. Dat is, eh, eigenlijk is dit de enige competitie ter wereld die je kent waar je niet uit kan degraderen. Dat, dat, dat, dat, dat komt nergens anders voor. De bovenkant moet weggaan, de onderkant moet degraderen, zodat er een doorstroming komt. En dat is ontzettend gezond voor alles en iedereen, maar op een of andere manier lukt dat niet en Emmen profiteert uit dit seizoen van. Ja, nou die enige andere competitie is de onderklasse van de KNVB, de vijfde klasse volgens mij. <lacht> Goed, Jan Emmen. Maar dat hebben ze een beetje ons het postuur. Precies. Daar ja. hebben het verder niet over. Hé, hey, ja. dankjewel. Goedemorgen. Oké, okay, graag gedaan. Straks niet alleen spannende voetbalwedstrijden dit weekend. Ook de kasseien komen er weer aan. Verkeersinformatie. De werkzaamheden op de A7 in beide richtingen is de weg dicht. Tussen Purmerend Noord en Avanoren. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. En niemand kon ze meer vinden. De documenten over de psychiatrische behandeling van Tristan van der Vlis. Die vorig jaar schoot hij in het winkelcentrum in Alfa aan de Rijn zes mensen dood. Hij had met zijn psychiatrisch verleden geen wapenvergunning mogen krijgen. Maar die kreeg hij wel. Jaap Timmer is politiesocioloog en verbonden aan de Vrije Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe belangrijk is het dat die documenten eigenlijk niet gevonden kunnen worden? Nou, het lijkt me redelijk belangrijk, want um, als dus een eerdere aanvraag op uh, dit soort redenen is afgewezen, uh, dan had de volgende aanvraag waarschijnlijk uh, toch um, uh, anders gewogen uh, en, en beschikt moeten uh, worden. En hoe zijn de regels daarover? De regels voor... Het bewaren van dit soort documenten? Ja, um... Ik heb even geprobeerd dat uit te zoeken. Het is me niet helemaal duidelijk. Maar de wet op de politiegegevens die zegt dat dit soort documenten... denk ik dat het daarvoor geldt... in ieder geval een jaar in het politiesysteem bewaard moeten worden. Daarna kunnen ze eruit gelicht worden... en moet het naar een zeg maar, soort archivering geplaatst worden. Daar denk ik dat dan de bewaartermijn vijf jaar is. Dus Dan zitten we al op zes jaar ik hoorde iemand anders ergens... Acht jaar zetten, dus ik, ik denk dat het minimaal zes jaar uh, is, maar vermoedelijk langer. Ja, en is dat, dat, dat, is, dat zijn de regels en die worden mm -hmm. altijd gehandhaafd of, of wordt daar wel eens een beetje mee gelicht? Nou, als het goed is, is er een uh, archiefsysteem in ieder politiekorps en wordt langs die regels van die bewaartermenen um, het, het archief, het, zowel het digitale als het uh, fysieke archief, uh, onderhouden. Maar dat moet natuurlijk ook niet zo zijn dat, dat, dat ieder politiebureau uitpuilt van uh, allemaal uh, nutteloze uh, papieren. En zo'n computersysteem loopt natuurlijk vol als je niet oppast. Dus dat het geschoond wordt is op zich uh, goed. En uiteraard moet daar een systematiek in zitten. Maar na de, uh, de aard en de, de serieusheid van de informatie zijn de bewaartermijnen langer. En zeker in, in politie. Termen spreek je dan eigenlijk over vijf, tien, vijftien enzovoort, en nog langer tot en met veertig jaar of eindeloos. Um, en dat heeft natuurlijk een reden, omdat uh, als, mensen, uh, als de politie mensen tegen het lijf loopt... in welke hoedanigheid uh, dan ook, is het altijd goed dat je even weet... wie is die meneer, uh, wat voor achtergrond heeft die meneer... en uh, ja, hoe moeten we hem dus op grond van die achtergronden mogelijk uh, gaan bejegenen en wegen... Ja. Uh, voor het geval die iets vraagt of iets heeft gedaan. Ja, Dus er zijn voldoende waarborgen om ook ervoor te zorgen dat die documenten ook uh, blijven bewaard. Op zich zou dat voldoende moeten zijn. De praktijk leert natuurlijk dat er af en toe wel eens een, een gat valt. Het is ook mensenwerk. En je ziet in sommige strafprocessen, maar daar hebben we het hier natuurlijk niet over... dat er wel eens weer wat is zoek geraakt om... Uh, onvolledig is uh, en ontbreekt om onduidelijke redenen. En uh, ja dat duikt natuurlijk op op het moment dat het pijn doet. En dat is in dit geval natuurlijk ook zo. Nou ja, daarom is het natuurlijk ook zo van, uh, van belang. Omdat je natuurlijk nu de vraag stelt van... hoe is het mogelijk dat dat weg is? Ja. Uh, waar ligt dat dan? En uh, sinds wanneer is het weg? Ja, nou ja, waarschijnlijk is dat niet te achterhalen. Anders had de Rijkscheidscheid dat wel opgeschreven. Hè, want uh, ook zo'n computersysteem... Locht. Ze houdt een, een, een log bij wie er wanneer wat heeft gedaan met welke informatie. En dat moet je dus ook kunnen uitleggen. Maar ja, mogelijk van het schone van zo'n systeem wordt het dan niet gelogd. Of is misschien die log er ook alweer gewist. Dat weet ik allemaal niet. Maar ja, dit soort informatie lijkt mij vrij cruciaal. Dus als het zo is dat dit legaal weg had kunnen zijn. Want dat kan een, een ingevoerde... Uh, uh, juristen op dit terrein uh, goed beoordelen, uh, dan uh, uh, lijkt het mij de moeite lonen om opnieuw te wegen of deze bewaartermijn uh, voor dit soort informatie niet uh, iets moet worden aangepast. Ja. En moet je dan ook gewoon onderzoeken of de politie het in dit geval in, in dit district, maar misschien ook wel landelijk, op de juiste manier allemaal uh, bewaart? Ja, het lijkt mij wel goed. dat Het gaat dus ook om redenen van, van wetenschappelijk onderzoek... historisch onderzoek enzovoort. lijkt het toch goed dat uh, die hele uh, bewaarsystematiek... van politieinformatie nog eens goed tegen het licht uh, wordt gehouden. Uh, want er wordt tegenwoordig juist om uh, um, uh, redenen van uh, efficiency uh, toch wel heel veel weggemikt. Uh, en, en ja bijvoorbeeld uh, rechtshistorici uh, en dergelijke vinden dat ook jammer. Maar in dit geval gaat het natuurlijk ook echt om operationele informatie... die er waarschijnlijk had moeten zijn. Ja, uh, u zegt reden van efficiency. Um, je zou ook kunnen zeggen van we leven in een digitaal tijdperk. Mm -hmm. Je kan alles digitaliseren. Dan, ja. uh, ik weet niet hoe groot die uh, schijven zijn, maar je koopt er gewoon een schijf bij... en je kan het weer opslaan. Nou, ja, Dat kan natuurlijk ook, maar dat kan ik niet beoordelen hoe dat allemaal werkt... en hoeveel uh, uh, opslagruimte dit soort informatie in, uh, in beslag neemt. Maar het is denk ik uh, uh, belangrijk om uh, te proberen nog te achterhalen... of dit niet bewaard had moeten worden. Ik neem aan dat juristen daar zinnige dingen over uh, kunnen zeggen. En ja, ik neem aan dat de Rijkscheidje ook in zijn onderzoeksopdracht had... Uh, uh, waar is dit en uh, als dit weg is, is het al dan niet opzettelijk uh, weggemaakt. Uh, als dat niet in de opdracht zat, is het misschien toch nog goed om het uh, te checken. Want er is wel eens hier en daar ook informatie natuurlijk opzettelijk weggemaakt. Dat wil ik niet zeggen dat dat hier het geval uh, is. Uh, maar uh, ja, dat moet je toch kunnen controleren. Het verhaal is helder, meneer Timmer. Ik dank u wel. Graag gedaan. Jaap Timmer, was dat politie-socioloog verbonden aan de Vrije Universiteit? Dan gaan we naar, euh, naar morgen eigenlijk. Want wielerliefhebbers kunnen bijna niet wachten tot de dag van morgen. Eerste Paasdag. Maar we hebben het dan vooral over de klassieke, der klassieke. De wedstrijd van de dansende kettingen. Parijs-Roubaix, de helse rit over de kazijn in Noord-Frankrijk. Altijd goed voor spektakel. En iemand die de geheimen van de hel van het noorden, want zo wordt hij ook wel genoemd, kent, is Sef Haasknave. Hij won als laatste Nederlander deze rit. Het is alweer elf jaar geleden. Hij won hem niet alleen, hij, won, uh, hij reed hem ook 16 keer uit. En dat is een record. En hij is nu ploegleider bij Sky. En zit morgen in de ploegleiderswagen en nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, uh, kriebelt het ook al of uh, bent u nog niet met de wedstrijd nee, bezig? <laughs> nou ja, het kriebelt zeker al wel al hoor. Ik bedoel, uh, ja, met Parijs-Robert, dan uh, begint mijn hart al sneller te kloppen. Ja. Ja. En uh, zeker, uh, gisteren zijn we bezig bekend, bekennen, dus uh, ja, ik ben er helemaal klaar voor. Zeg maar. En uh, hoe ligt het parcours erbij? Want u heeft het gezien. Ja, nee, het lag de gisteren gewoon heel goed bij. Uh, het lag uh, stoffelijk was het. En, uh, het, we voorspellen wel een klein beetje regen voor vandaag. Maar morgen zou het waarschijnlijk uh, zo goed als droog zijn. Dus het, uh, ja, het, het ligt er allemaal goed bij. Ja. Nou ja, want die regen dat speelt natuurlijk wel een, een rol. Maar als het vandaag regelt en morgen droog, dan wordt het niet echt nat. Nee, dan is het meeste is dan is het toch wat verdwenen. Dus dan echt stoppig uh, wordt het dan ook niet. Alleen het kan nog onverradelijk zijn op sommige plekken maar nog wat plassen water liggen... daar kan het wel uh, verradelijk glad nat zijn natuurlijk. En uh, eigenlijk is dat het gevaarlijkste weer... als het uh, uh, de dagen voordien geregend heeft... en uh, de dag zelf droog is. Dan, uh, ja, dan kan het gewoon verradelijk glad zijn op sommige stukken. En hoe kan je daar rekening mee houden met je materiaal? Kan je dan iets doen bijvoorbeeld aan de, de luchtdruk in de banden? Ja, met, als het echt uh, volledig nat ligt... Dan, uh, ja, dan, dan gaat er minder lucht in de nou, Als het... Uh, ja, uh, maar een beetje nat kan liggen, dan, dan hou je daar eigenlijk weinig rekening mee. Ik bedoel, de uh, ja, zachte banden is ook, niet, uh, ook weer niet goed op. Uh op de asfaltwegen waar we ook overheen rijden. Het ja, wat... is dus altijd een beetje zoeken. Zoeken naar de juiste bandenspanning. Een beetje schipper is dat. Hè? Wat ik zag van de week, zag ik hier in ja. Nederland. Ik weet niet of je hem ook heeft gezien. Die documentaire van Wilfried ja. de Jong. Die sprak nog met Cancellare. Ja. Was opgenomen voor uh, Ronde van Vlaanderen. Want Cancellare... heeft zijn sleutelbeen uh, gebroken. En die zei: ja, Ik ga jou niet uh, wijsmaken met welke luchtdruk ik, uh, uh, ik rij. Hoort dat bij het spel ja. of is dat, uh, is dat, zit daar meer achter? Nou ja, dat, dat, dat is een deel het spel natuurlijk. Maar aan de andere kant. Uh, ja, het ook ook heel veel uh, uh, onderzoek voor ons om te kijken wat de beste bandenspanning is. En voor uh, Cancellara ook. En uh, ja, je gaat dat niet zomaar uh, tegen, tegen iedereen vertellen. Dat is toch ja, een beetje een geheim. En uh, iedereen heeft wel zijn eigen, zijn eigen theorie over hoe dat ze het uh, bepalen. Ja. En uh, ja, wij hebben uh, voor ons de juiste spanning gevonden. En de renners zijn er heel... Uh, Heel, heel blij mee. En dat, uh, ja, dat is voor ons belangrijk. Iedereen moet dat maar voor zichzelf een beetje, een nou ja. beetje uitzoeken natuurlijk. Iemand die hem 16 keer ja. gereden heeft, weet wel ongeveer op welke spanning je moet rijden. Maar morgen, uh, ja. wie, wie, wie zijn in uw ogen de kanshebbers? Ja, ik denk dat morgen best wel een, een open koers kan worden. Omdat uh, met wegvallen van Cancellara uh, ja, is het eigenlijk de topfavorieten er niet bij. En, uh, ja, het kan wel eens uh, ja, worden een koers worden een beetje zoals vorig jaar. Dat er ook uh, um, ja, meer de mede kopmannen uh, kans krijgen. En uh, ja, dat, ik denk dat het een hele mooie koers gaat worden. Omdat het, uh, ja, een vrij open koers gaat zijn. En uh, ja, hopelijk een klein beetje wind erbij. dat het, uh, ja, het toch gewoon een, een spektakel gaat worden. Het is sowieso een spektakel. Dus dat ik ja, en, en, en, en, en de de... ik denk dat... Ja, ik wil ik zeggen, in de, de winterbijst, zodat je in, in waaiers kan rijden... dat het kan breken, wat gewoon ook wel weer mooi is voor het publiek om te zien? Ja, ook. En dat maakt de koers iets toch weer wat lastiger en uh, interessanter, denk ik. Uh, dit, er is altijd wind in Noord-Frankrijk, dus de wind speelt altijd een rol. Uh, dus wat dat betreft uh, verwacht ik het ook wel. Uh, ik, denk, ik denk dat Tom Bone is uiteraard favoriet is, maar omdat hij juist uh, zo hoog favoriet is... Uh, ja, gaan veel renners toch naar hem kijken, waardoor uh, anderen daar weer van kunnen profiteren? Ja, en, en die anderen die komen uit uw team, uit, uh, het Skyteam, Team, Bozenhagen? Ja, ja, ik denk zelf dat wij. Denk, ik weet zeker dat wij een hele sterke ploeg hebben, en, uh, maar we zijn niet uh, de favoriete ploeg. En, uh, wat dat betreft uh, is dat weer een voordeel voor morgen. Ik denk dat wij toch wel, ja, in mijn ogen, wel een van de sterkste ploegen hebben met Boris van Hagen, Bernhard Heisel, uh, we hebben Christian, we hebben Fletcher, we hebben Ian Stannard, Matthew Heyman. Ja, Ik denk dat wij gewoon echt uh, in de breedte gewoon heel sterk zijn. En uh, dat wij als collectief gewoon uh, ja, voor kunnen zorgen dat wij. Uh, ja, heel hoog eindige morgen. Of Sefa's Knapen krijgt eindelijk een Nederlandse opvolger, of is dat uh, een illusie? Nou, dat, ook, dat kan absoluut ook. Uh, ik, ik heb uh, Nicky Terpstra, heb ik ook hoog op mijn gestaan, die, die rijdt bij QuickStep, de ja. van Tom Bonen. Uh, ja, als ja, iedereen op Bonen legt, dan kan Nicky Terpstra natuurlijk er ja. opeens tussendoor pielenmuizen. Ja, nee, kijk, ik kies gewoon heel goed, heel sterk. En, en, en die kan op uh, daardoor. Uh, ja. Daar, daar, daar als beste van profiteren uiteraard. En, uh, dat is ook iets waar onze mannen toch wel een beetje op moeten letten... op, op, op de tactiek van kriegspet. Maar uh, kunnen wij aan de andere kant daar ook weer van profiteren. Het wordt een mooie race uh, morgen. Ik wens u er ook veel plezier ja. bij. En succes. Okay. Servus Knaven van ja, het. Dag. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. is Helene Ekker. Goedemorgen, paasfestivals, paasvuren, paasmarkten, paasbruntjes, paasdinees. Nederland dompelt zich ondanks de economische malaise volledig onder in de paasveer, schrijft de Telegraaf. De krant heeft het zelfs over een topomzet voor de horeca. Die heeft nog nooit zo van de paasdagen geprofiteerd als nu tijdens de recessie. Probleemgezin kost 40.000 euro. Met die kop opent de Volkskrant vandaag. Het bedrag is een optelsom van bijstandsuitkeringen... plus de kosten van maatschappelijk werk, jeugdzorg, schuldhulpverlening... geestelijke gezondheidszorg of aanbieders van opvoedingsondersteuning. Volgens de krant draaien gemeenten binnen enkele jaren op voor die kosten... omdat ze extra taken krijgen toebedeeld van het Rijk. Maar ze hebben daar binnenkort minder geld voor dan nu wordt uitgegeven. Petrochemische bedrijven in Rotterdam krijgen verscherpt toezicht. Er komen jaarlijks grootscheepse inspecties bij alle bedrijven... die gevaarlijke stoffen verwerken. Dat kondigt de directeur van Milieudienst DCMR aan... in een interview met het Algemeen Dagblad. Hiermee reageert hij op de alarmerende uitlatingen van onderhoudsbedrijven... over de slechte staat van opslagtanks en leidingen... We gaan kritischer kijken naar de veiligheid, anders de directeur van DCMR. Foto's van de neergestortte straaljager in Virginia Beach... kijken op de voorbeginners van CNN en CBS News. Vliegtuig van de Amerikaanse marine doorboorde een appartementencomplex. Twee piloten konden zich redden met hun schietstoel, maar ze zijn beide gewond. Naast de piloten zijn er ook enkele andere gewonden gevallen. Maar niemand verkeert in levensgevaar. Een verhoging van de BTW naar 20% is volgens het Financiële Dagblad... iets waar het katshuis op broedt. De krant schetst met een rondgang langs winkeliers, horeca en toe toeleveranciers... Wat de risico's kunnen zijn en vreest voor een verdere verlaging van de koopkracht. Met name kleinere producenten zullen de dupe worden van prijsstijgingen, omdat afnemers de hogere btw zullen verhalen op leveranciers. Ook vrezen winkeliers dat bedrijven... meer zwartwerkers in dienst gaan nemen... om de kosten te, om de kosten te drukken. Dexia-topman Pierre Mariani... heeft voor het rampjaar 2011... geen bonus gekregen. Wel kreeg hij 1,2 miljoen euro aan loon. Met daarbovenop een uitgestelde bonus... van ruim 300.000 euro... uit het jaar 2010. Wat het totale loonstrookje overigens brengt... op 1,5 miljoen euro. Blijkt uit het jaarverslag van de restholding Dexia. Dat schrijft De Morgen op haar site. De online krant heeft de salaris van andere topmannen ook onder de loep genomen. En RTV Drenthe volgde in brandgevlogen bibliotheek in het plaatsje Erika op de voet. De bewoners van de nabijgelegen seniorenwoningen moesten hun huis uit voorzorg verlaten en werden ondergebracht bij familie of in hotels. Burgemeester Bijl van de gemeente Emmen bracht hen vannacht een bezoek. De oorzaak van de brand in de bibliotheek is nog onbekend. Wel is duidelijk dat er weinig meer van het pand is overgebleven. En er zijn helaas nog geen beelden van de brand op de site. Marco Borsato is te ziek om te zingen, dat schrijft het AD. De hij al maanden met griepachtige verschijnselen. Medicijnen slaan niet aan. Ondanks zijn ziekte twitterde Borsato vanochtend vroeg... dat het vandaag precies 22 jaar geleden is... dat hij met het winnen van de Soundmix-show... het eerste hoofdstuk van zijn jongensboek schreef. Het zijn prachtige jaren, vol uitschieters, vol met geweldige ervaringen... en ik ben van plan nog een aantal muzikale hoofdstukken... eraan toe te voegen, al dus En dan als afsluiter de opvatting dat Nederland in het weekend... massaal sport en iets leuks doet met de kinderen... berust op een fabeltje, dat blijkt uit een aantal van het bureau Consumentenonderzoek in opdracht van de Telegraaf. Er op uitgaan met de kinderen staat op de twaalfde plaats en sporten op de veertiende. Wat doen we dan wel? Tja, boodschappen doen, de krant lezen en uitslapen. Misschien radio luisteren. Heb je nog tijd voor Herman Vinkers? Die zegt uh, als je Twente wint met 2-3 bij, uh, bij Twente, Twente wint met 6-2 bij PSV... en je wint dan 3-2 maal 6 x 2, uiteindelijk is de conclusie dan dat Heracles de Beker wint. Het staat allemaal in het AD als u het nog kan volgen. Is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet? De Bijbel Tapes. Moeten we betalen of niet? Een eigentijds hoorspel over Marcus in Dit is de Zondag. Heb uw naaste lief als uzelf. Met Bram van der Vlucht als verteller. En ze begonnen weer te schreeuwen. hem! Riepen ze. Kruis zich hem. Over de laatste uren van Jezus en wat daarna gebeurde. Het was een...